Dat verdampt water! En het verdikte lapidox! harder, hoor. Zo is genoeg! Ron Terwil. Dat ziet er prachtig uit. Nu af laten koelen in de noordenwind op de vruchtbare Terra Lapsus. Dat ga ik, zwakke oude man, zelf doen. En jij, jij gaat verder, hoor.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 Ach, wat weet zo'n arts van de dieren, gezondheid van de heer? Oh, oh, oh. Oh, dit zal mijn einde zijn, dat voel ik. En er was nog zoveel dat ik had willen doen. Bij het krappelde haardvuur bedoel ik. In stilte. Oh. Oh, oh, oh. Waar ben ik? Wat is dat? Ik, ik, ik, ik lig in, in de, in de dril, kikkerdril, bedoel ik. Oh. Oh. Hij zweeg, want op dat moment sprong er een glibberig bolletje open van de dril waarin hij terecht was gekomen... Uh. Uh. ...en een wit, vormloos figuurtje kwam naar buiten gekropen. Een uh. grijzel, uh. dat, dat moet een engeling zijn. Uh. Een griezel.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 Daar nou, kunnen ze zich gemakkelijk verhogen. Uh -huh. <laughs> op de zoldering zijn ze erg hoogstaand, ja. meneertje. Ja, ja. Het valt wel op hoe ze op je lijken. Ook nee. Uh -huh. Ik lijk op je. Hoogstaand. Genoeg gepraat. Hoogstaand. Moet weer eens aan het werk. Maar hier binnen kun je lekker opdrogen en uitrusten, meneertje. Lekker uitrusten? Waar? Het is hier wel erg kaal, bedoel ik Kom, kom, kom, kom, kom, kom En dat bankje dan Ga toch oh. zitten, zal je goed doen En je hebt hier nog gezelschap ook Kijk maar eens op het plafond oh. Ze vallen hier uit de lucht O, oh, schrik maar niet Ze kunnen zich geen pijn doen, want ze hebben een dikke huid Het is merkwaardig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 Uh, hier is de dood! Hoe vreselijk is dit alles? Hulpeloos overgeleverd aan de genade van een borstelende dwangarbeider. Wat moet er oh, mijn van mij worden? Tijd om daarover na te denken, eh? kreeg hij niet. Onvermoeibaar bleef de dwerg achter hem met zijn veger in de weer, uh, zoals hem door de yep. oude pas was opgedragen. <fishing>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 Ah, geen spoor van de heer Olly. Ik kan maar beter terugkeren. Maar wacht. Dat zijn de rare figuurtjes waar ik Peepas die nakel mee bezig zag. Pronen, noemde hij ze. Maar dit is een hele massa. En ze zwemmen allemaal in de richting van de stad. Ha, ha, ha, ha. Huh? Ik ga op die stro. Oh, Ik er de stro in. O, oh, dat kan ik niet. Ik zit zo'n plek. Heer Olly. Ja. Gelukkig.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 Wat is er met uw boot gebeurd? Ja. Hoe kwam u in een hol met pronen? Ja. En waarom zwom u? Vragen, altijd maar vragen. En dat terwijl ik. Oh, je, En dat terwijl ik bezig ben door een lelijke verkoudheid om het leven te komen. Oh, ik? Ik ben heel lelijk behandeld, bedoel ik.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 Iedereen, de, de, de, de brood bedoel ik, maar daar, daar wil ik niets meer over horen. <tied> ah, ah, ah, ah. Ach, ja. oh. Heel betreurigwaardig. Oh. Ik zal een nieuwe citroenkwast voor u maken. Hoogst onaangenaam, dat heeft men nu van bad badgenot. Het is hier Olivier lelijk in het gestel getrokken. En dat betekent maar weer zorgen voor het personeel, als het met mij toestaat.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 Het moet een ongepaste grap zijn, maar dit keer zal ik de schuldige betrappen als ik zo vrij mag weten. Ah. Dit is toch niet gewoon. Als knaap had ik me wel eens over een belletje trekken, maar dit is ook een drukknop, zodat. Nee, dit gaat te ver. Dit gaat werkelijk te ver als men mij toestaat. Wat gebeurt er toch?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 Huh? Huh? Er zijn meer medeklinkers dan klinkers in het alfabet Geleerd van oude heer oh. Wat betekent dat? Uh, gewoon, uh, er zijn meer medeklinkers dan klinkers uh, in het alfabet Als jullie begrijpen wat ik bedoel Nu hoort ik toch duidelijk hier, hier spreekt. je Olivier, spreken Het praat wel meer in zichzelf, maar dit is niet gewoon Kan je gestoord zijn door dat koude bad tegen de stroom in? Schort er iets aan?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 Ik heb de ventjes veel te denken meegegeven op hun levenspad. Maar, he, ja, maar ik denk liever in stilte, als je begrijpt wat ik bedoel. He, sta niet zo op het raam te trommelen, Joost. Ik sta niet. Oh. We, we, wat betekent wat, dit? Wat, wat komen jullie doen, bedoel ik? We komen voor een evaluatie diagnose. He? Wij zijn vrijwillige cliënten voor hulpverlening. Dat ben ik ook... Rijp voor het huisje, dat ben ik. Nu zie ik ook al kleine witte ventjes, als ik zo vrij mag wezen. Oh. Ten slotte zijn we oude vrienden. Perl, nul en mmm. Je weet wel. We zijn niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Huh? Nu moeten we de stadsgrens over. Oh, oh. We voelen dat als bedreigend. Ja. En we vragen invoeling. Wat moeten we doen? Welke methodiek moeten we ontwikkelen?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 Kunt u dat spellen? Maar de heer Doorknooper had het veel te druk om een telefoongesprek te voeren. Gisteren. De hooggeplaatste beambte was namelijk kortachtig ja. bezig om en, een grote ben... menigte pronen bij te schrijven yes. in het bevolkingsregister. Yes. Dat is yes. geen eenvoudige arbeid als men bedenkt dat er veel meer medeklinkers dan klinkers in het uh, alfabet zijn. Uh, geboortedatum? Ook gisteren.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 Hij moest wel. De bevolking van Rommeldam is in één dag verdubbeld. Dat moet de bevolkingsexplosie zijn waarover men zoveel hoort. Maar hoe weet doorknopen dat ze van Drensmond komen, heeft hij bewijzen? Ze zeggen het zelf. En de heer Bommel heeft het bevestigd als getuige. Hij heeft aan hun wieg gestaan, zei hij telefoon. Fiedok, hoe onsmakelijk. Daar ben ik daar eens.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 Wel, ze zijn erg aanhankelijk, vooral als ze hoger opgeklommen zijn. Maar ze zijn erg leergierig. Ik heb ze veel te denken meegegeven op hun levenspan zo.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 Bij de ingang van de kleine club waren enkele pronen verschenen. En het was de bediende glasdiller duidelijk dat dit geen leden waren. Hij snelde dan ook naar de indringers toe. Wat moet dat? Waar kom je hier door? Wij zoeken een uh, geschikte workshop. Maar jij hebt geen invoeling meer. Hij heeft geen opvang van de noodverkerende cliënten. Jammer Jammer dat de deskundige begeleider er niet is. Waarom eruit! Vlug. Of ik roep de portier! Waarom eruit?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 Ja, verzoeken om er bewijs te leveren. Maar dat is goed voor onze ontplooiing. Ja, ontplooiing, ontplooiing. Dadelijk een plofte hele broer aan elkaar! Oh, mijn lieve hemel bliksemt weder! Hoe kan ik ja zo arbeiden met deze onbekwamelijke stulpen die mij door de behoorde toegewezen zijn geworden? Dit is schrikkelijk. Dag ja, professor, uh, wilt u deze knollen eens onderzoeken?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 In een waterregel gokken. Het is niet altijd zuur. Hoi, hoi, hoi, hoi! het is niet altijd zuur. Wat huur. gebeurt daar toch? Bro, die scheikunde doen. Het zou toch echt wel goed wezen om te weten waar ze bang voor zijn. Oh. Oh. De bliksem. Het is bestemd nuttelijk te weten waar deze verdomde assistenten bang voor zijn. Die zweebel, zegt u? Ja, deze knolrapen. Ik ga ze wetenschappelijk proeven...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 Gewoonlijke rapen. Hm, het schijnt dat de pronen het niet prettig vinden. Wat zijn esters? Olie, vat ermee. mee. rap raapolie. En daarmee heb ik mijn kostelijke tijd verpast. Toch niet, geloof ik. Uw assistenten rollen als één proon de deur uit. Dat is dus wat Peepassinaco bedoelde. Die ventjes zijn bang voor olie.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 Als ik zo astrand mag wezen. Mm. Als u er zo over denkt, ben ik tot uw dienst. Ach. Ik zal u vergezellen. Met uw welnemen. Oh, kijk, dat hoor ik graag. Wie had dat kunnen denken? Altijd sta ik er alleen voor als die jonge vriend het beter weet, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat is soms moeilijk hoor, in de uren des gevaars. Meneer Pas heeft een heel betreurenswaardig karakter met uw goedvinden. Ik deins er niet voor terug...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 Als u de rivier afvaart, komt u in de Delta terecht en daar is het gevaarlijk. Ik weet iets beters. is nee, wat aardig. Daar staat de jonge te zwaaien. Nee, nee, niks zwaaien. Niks zwaaien. Wacht nou even en luister. Hé, nee, niet luister. We gaan naar Hokus pas om die onschadelijk te maken. Nee. Goed georganiseerd hoor. Joost zit in de kajuit met de politieafdeling die ik op ga leiden voor zijn taak.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 Hij zat aan het roer van zijn vastgelopen vaartuig in een microfoon te praten. Verzet zal niet water! Geef u over, je was. Een sterke politiemacht staat onder mijn persoonlijke leiding gereden om uw band te bestormen! Band bestormen! Sterke politiemacht! Ah, hoe kan dat nu? Mijn spreektoeter is ontploft!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 Wie stoort daar een arme oude man? Paten op je pad. Excuseer. Ik moet u op het benarde van uw positie wijzen. Met uw goedvinden. U bent omsingeld. Met het oog op uw slechte streken. Door een sterke politiemacht. Die het pand gaan bestormen. Glurende gluiper. Weg met jou. Malemolem. Ach, Joost is door de stoep gezakt. Ik zie hem niet meer. Voorwaarts, manu! Ben je daar weer, meneertje? Wie Ach. gaat, die komt. En wie komt, die gaat.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 De gevolgen waren niet direct te merken... en een eindje verderop bleven de pronen gestaag aan land klimmen... terwijl dokter Zielknuiper zijn gesprek met Hokus voortzette. Dit kan ontijdig doorgaan. Aqualutum en terra lapsus zijn er genoeg, zoals je weet. Potjes Latijn. Aan jou om goed ingesproken erten te maken. We kunnen de streek overspoelen met fijne, gevormd denkende pronen. Dikhuidig, ruggengraadloos.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 Brommel gaat fout. Iets doen, anders was ik boven. Maar wat te doen? Jo, het loopt af met ons, Joost. Het, wa het water is me tot de lippen gestegen. Mij ook. Als is zo vrij mag zijn. Ja. Wat me staande houdt, is huh? de zeesvang die zich om mijn knieën slingert. Oh.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 en daardoor was zijn levenswerk vernietigd. Zijn De kleding plakt mij aan het lijf als ik mij verstouten mag. En de schrik is mij in de gal geslagen. Heel onprettig. Maar ja. toch stemt het gebodene mij tot voldoening. Kijk, daar gaat dat akelige gebouw. Met u goed vindt de olivier. Alles vergaat. Hier is niet veel meer over. Maar hoe zou het er in Rommeldam uitzien? En op Bommelstein?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 uitzoeken. Niks hoor, zou die we willen. Het is ja zeker mij sla, Oli. Pommel gaat me trouwens leven geven en de politie moet er buiten blijven. G ga jij maar alle alleen naar je bureau hoor. <lacht> Wat <mol. lacht> Die is goed hè. Het heeft verdwenen. <lacht> Hoe zou die dat doen? <lacht> Toch wel een enig iemand. vind je niet? <lacht> Zo enig is hij niet. Ze zijn allemaal hetzelfde.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 Pff, ik, ik weet wat. Joost gaat voor vanavond een eenvoudige, nog voedzame maaltijd klaarmaken. Als u ook komt, kunnen we gezellig een beetje praten. Die boel is een rare. Hij kijkt meer van die prone geschiedenis af. Maar ik dring niet op een verklaring aan. Want zijn maaltijden zijn goed. Dat kan gezegd worden.